Het combo, we zijn ook heel erg blij met medewerking van de leden van de musical groep en we hopen dat we met elkaar mogen samen zijn tot ere van God. Een enkele mededeling, het zou fijn zijn als er na afloop gemeenteleden zijn die willen meehelpen met het ontruimen van de stoelen. Laten we stil worden. Onze hulp is ook vanochtend in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Geliefde gemeente, ik mag u groeten, genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heren, in de krachten in de eenheid van de geest van Pinksteren. Amen. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. van het feest van Pinksteren komen al volop tegen in het oude testament, bijvoorbeeld in psalm 87 die ik u nu lees van de koren gieten een psalm, een lied zijn stichting ligt op heilige bergen de heer heeft Sion spoor te lief boven alle woningen van Jacob heerlijke dingen zijn van u te zeggen o gij Gods. Rahab en Babel vermeld ik als degene die mij kennen. Civilistea en Tyrus met Ethiopië, deze is daar geboren. Ja, van Sion wordt gezegd, ieder van hen is in haar geboren. Hij, de allerhoogste, bevestigt haar. De Heere telt bij het opschrijven der volken, deze is daar geboren. En ze zingen bij rijdans: al mijn bronnen zijn in u. Laten we bidden. Heren in de hemel, hartelijk dank dat u ons ook nog deze tweede Pinksterdag schenkt... ...om het grote wonder van Pinksteren te vieren, de komst van de Heilige Geest. Hartelijk dank, heren, dat we nu met heel de gemeente bijeen mogen zijn, hier in deze sporthal. Wat is het toch indrukwekkend, heren, om zoveel mensen te zien zitten. Om uw naam te loven en te prijzen, om te luisteren naar uw woord... ...om u te danken, om onze gebeden tot u op te zenden. Heren, wilt u met uw Heilige Geest maar in ons midden zijn? Wilt u zegenen alles wat hier gedaan wordt? Het spelen, het zingen, het spreken, heren, dat alles maar mag zijn tot eer van u. Ja, werk met die pinkstergeest vanochtend nog onder ons. Het is dat toch ook mooi, hier te mogen weten dat... Die twee dagen van Pinkster niet een herdenking zijn van een lang geleden gebeurd feit. Maar dat het echt gaat om iets dat zich elke dag nog vernieuwt in deze wereld. Dat Pinksterfeest. Het is elke dag nog Pinksteren. Daar waar uw geest mensenlevens binnentreedt. Heren en bezit neemt van mensen. Door Christus in het hart te planten. Elke dag mogen we dat nog zien. Wereldwijd. U bent nog bezig in deze wereld om uw keur bijeen te brengen. Om mensen in het hart te treffen door uw geest. En zou het zo mogen zijn, heren, dat u zo ook nog onder ons wilt werken in de plaats van onze inwoning, heren. Dat er nog mensen mogen worden getrokken vanuit de duisternis in uw wonderbaarlijk licht. Dat we nog ons mogen verblijden over uw grote daden uit kracht van de Heilige Geest. En dat om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen, aangegeven liederen. God, om mensen te dopen. Dagelijks stond hij hier aan de oever van de Jordaan. Vele mensen heeft hij gedoopt en tot inkeer gebracht. Hij sprak tegen iedereen, maak je gereed voor hem die komen gaat. Hij was het die het werk van Jezus aankondigde. De fariseers uit Jeruzalem, ...hadden hier ook al meerdere malen over gehoord. Het werd de hoogste tijd... ...dat zij zelf eens polshoogte gingen nemen. Hmm. Wie bent u? Ik ben niet de Messias. De profeet Malachi heeft voorspeld... ...dat voor de dag des heren aan zal breken... Elia opnieuw zal terugkeren. Bent u soms Elia? Nee. Nee, die ben ik ook niet. Mozes heeft gezegd... De God een profeet zou sturen. Waar heel volk naar zou luisteren? B bent u die profeet? Nee. Maar wie bent u dan wel? Wij zijn gestuurd door onze hoge priester... om te vragen wie u bent. Ja, ze verwachten een antwoord van ons... Wie zegt u dan zelf wie u bent? U vraagt wie ik ben? Ja. Jullie willen weten wie ik ben? Ja. Ik ben een stem die roept in de woestijn. En ik zeg u maak recht de weg van de Heer. U bent toch zo thuis in de schriften? Jezaja zelf heeft het al gezegd. Maar waarom doopt u dan? Als u de Messias niet bent? Of Elia? Op de profeet waar Mozes over sprak. Ik doop met water. Maar er loopt nu iemand hier over Gods aarde rond. Die doopt met geest. geest. En met vuur. Vuur. Maar u bent blind. blind. En doof. doof. Doof. U wilt hem immers niet zien. U wilt de immers niet kennen. De profeten spreken niet over mij. Maar over hem die na mij komt. Ik. Ik ben het niet eens waard zijn sandalen los te maken. Ik weet het genoeg, wij weten genoeg. Nee, ik durf niet. Echt? Geloof je dat hij spreekt over de leven levende God? Vrouw? Ja. Is voor jou? Ik weet dat u een profeet bent. Vele zijn mij al voorgegaan. Maar... Ik durf niet. Ik, ik twijfel. Mag ik dit ook? Is dit ook voor mij? Vrouw, God heeft u hier zelf al naartoe gebracht. Waarom wilt u zichzelf laten dopen? Ik verlang er zo naar... Om te leven zoals God dat wil. Maar. Ik heb nog zoveel vragen. En ik zit zo vol zonde. Wie niet, zuster? Wie niet? Ja. U. U heeft zich gisteren laten dopen bij mij. Zijn al uw vragen al beantwoord? Laat u toch dopen? Maar ga daarna naar hem toe. Met al je vraag naar hem die na mij komt. sprak ik toen ik zei na mij komt iemand die zoveel meer is dan ik hij was er voor en is er voor mij hij is er ook voor u maar net als u wist ik eerst niet wie hij was ik zag niet wie hij was en u weet u eigenlijk al wel wie Jezus is. Ik doop met water, zodat uw ogen geopend worden, o Israël. De Heilige Geest. De Heilige Geest daalde neer als een duif. En bleef op Jezus rusten. Hij die mij de opdracht gaf om met water te dopen, die sprak hier al over. Bij wie dit geschiedde, Hij is het. Hij zal dopen met de Heilige Geest. Blijf dan niet steken bij de doop met water alleen. O, het water op uw voorhoofd droogt nooit op, maar het schreeuwt om een antwoord. Laat u dopen in de Heilige Geest. Zoek het levende water, zoek Jezus in je leven. Beleid je geloof. Want Hij is het. Hij is het. Hij is de Zoon van de levende God... Ja, Gemeente, hebt u dat nou ook wel eens, dat u thuis in de Bijbel zit te lezen, in de psalmen, en dat u zich afvraagt waarom bepaalde psalmen toch eigenlijk in het psalmenboek zijn opgenomen? Ik heb dat zelf wel eens met psalm 48, even een voorbeeldje, waarin gezongen wordt over de heerlijkheid van de Godstad als een onneembare vesting. Moet je eens weten hoe vaak Jeruzalem al in de tijd van de Bijbel onder de voet is gelopen. Tot provinciestadje is verlaagd. En hoe heeft Israël met Psalm 72 nog kunnen zingen van de koning van Israël. Die zou heersen van zee tot zee. Onder wiens rechtvaardig bewind zelfs de natuur zou opbloeien. Terwijl in 587 voor Christus de Babyloniërs kwamen... En de zoon van David gewoon gevangen namen. Machteloos. Van zee tot zee zal hij regeren. Wat een waanzin eigenlijk. Als je erover nadenkt. En dan bij Psalm 87. Hè? En ze zingen bij rijdans. Al mijn bronnen zijn in u. Vers 7. Een wereldwijd feest. Waar de Tiriër aan meedoet. De Filistijn. De Moor. Deze volken zingen en dansen omdat ze zo vreselijk blij zijn om bij het volk van God te mogen horen, om bij Israël te zijn ingelijfd. Er schijnt niets begeerlijkers te zijn dan dat. O ja? De geschiedenis, beste mensen, spreekt toch heel andere taal. De volken wilden niet graag bij Israël horen. Ze wilden Israël onder de voet lopen. Denk maar eens aan Egypte, hè, dat hierin voorkomt. Israël in Egypte. Wat heeft Egypte zijn best gedaan om Israël uit te roeien? Denk maar aan die Joodse jongetjes, die moesten worden gedood. En denk eens aan Babel. Babel dat Israël onder de voet heeft gelopen. En voor een gedeelte in ballingschap afgevoerd. En die Babyloniërs, die werden opgevolgd door de Grieken. Door de Romeinen. Door de Turken. En eigenlijk kun je de lijn doortrekken tot op vandaag. Een verlangen om genaturaliseerd te worden. Een verlangen om bij Israël te mogen horen. Een harte wens om de God van Israël te mogen dienen en eren. Eerder bestond. En bestaat er een verlangen. Om dit volk eens en voorgoed uit te roeien. Hoe heeft Israël er dan toch toe kunnen komen om ook deze psalm te selecteren toen ergens voor het begin van onze jaartelling, wanneer weten we niet precies, dat psalmenboek werd samengesteld? Het zingen van psalm 87, beste mensen, lijkt verdacht veel op een vrede grap of het wegvluchten in een kwalijke fantasie. Aangezien de harde werkelijkheid van onderdrukking en van haat van de volkeren bijna niet te dragen valt. Ja, waarom staat Psalm 87 in het Psalmenboek? Nou, dat heeft eigenlijk alles te maken met het feest dat wij vandaag vieren. Het Pinksterfeest. Neem nog eens vers 7. En zij zingen bij de rijdans. Al mijn bronnen zijn in u. Let eens op de inhoud van dat loflied op Jeruzalem. In die stad zijn bronnen te vinden. En de waterstromen uit die bronnen die bereiken de volkeren rondom. Wat voor waterstromen? Over wat voor water hebben we het? Hebben we het over gewoon leidingwater? Gewoon water? Nee, we hebben het over de waterstromen van Gods heilige geest. De waterstromen van Gods heilige geest... ...stromen rijkelijk naar de volkeren toe. Zoals de Heer dat ook zelf beloofd heeft in zijn woord. Ezekiel 36. Daar belooft de Heer het herstel van zijn volk... ...een einde aan de verspreiding onder de volkeren. En bovendien zal de Heer zijn volk de heilige geest geven. En die geest die zal het volk schoonwassen... ...van al de zonden en overtredingen... ...van alle ongehoorzaamheid... En bovendien zal die heilige geest het volk opnieuw toewijden aan de dienst aan God. Maar dat is toch een belofte dominee aan Israël alleen. Wat voor aanspraak kunnen wij daar vandaag de dag op maken. Nou, dan vergist u zich. Want eeuwen later was er iemand die op het Lofute feest in Jeruzalem uitriep. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. En laat hij drinken, degene die in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Jezus Christus zegt hier van zichzelf, ik heb water beschikbaar. Het zal stromen uit zijn binnenste. En daarmee bedoelt hij de waterstromen van de Heilige Geest. Het water dat zal reinigen en zal toewijden aan de dienst aan God... En daarmee komt de profetie uit Ezekiel tot vervulling. Door Jezus Christus is de Heilige Geest beschikbaar. En voor wie is de Heilige Geest dan beschikbaar? Alleen voor geboren Israëlieten? Nee, de Heer Jezus zegt het zelf. Aan wie hij het frisse water van Gods Geest wil geven. Aan iedereen die in hem gelooft. Jezus geeft er niet een criterium bij... Je moet ook nog eens bij dat of bij dat volk horen. Nee, het geloof in hem is het enige criterium om deel te krijgen aan de gaven van de heilige geest. Aan diens waterstromen die rijkelijk vloeien tot op de dag van vandaag. Al mijn bronnen zijn in u. Het is de kruispaal die op Golgotha die bronnen heeft aangeslagen. Lijdend en stervend heeft Jezus Christus de geest verworven. En zo heeft hij ook het recht verdiend om die heilige geest uit te delen aan wie hij wil. En in de hand van de Heere Jezus bewerkt die heilige geest wat Ezechiel al voorzag. Ten eerste de vergeving van de zonde. Het water van de heilige geest was rein. Het past aan u of aan mij de vergeving van de zonde toe... die Jezus Christus aan het kruis van Golgotha heeft verdiend. Ten tweede is daar de kracht van de heiliging. De Heer Jezus wil door zijn geest u en mij niet alleen maar schoonwassen... maar hij wil u en mij ook toewijden aan zijn dienst. Waar de geest de kruisboom in uw leven plant... Daar is sprake van een breukvlak, van een voor en van een na. Het oude zondige leven ten dode opgeschreven. En het nieuwe leven uit kracht van de geest dat daarvoor in de plaats komt. De heilige geest geeft u deel aan het nieuwe leven uit gehoorzaamheid dat Christus heeft verdiend aan het kruis. En dat is natuurlijk een leven in alle vlek en gebrek. We zijn niet volmaakt, we blijven last houden van die oude mens. En die moeten we dagelijks ook nog naar het schafot brengen, weet ik. Maar in principe hebben we door de kracht van Christus uit de heilige geest deel aan het nieuwe leven. En in de kern komen we dit dubbele geesteswerk al tegen in Psalm 87. Als daar uitbundig het vreugdelied wordt gezongen op de waterbronnen die in Jeruzalem ontspringen. Dat wil zeggen, daar waar de kruispaal gestaan heeft. Nogmaals, voor wie is dat levende water beschikbaar? Voor ieder die in Jezus gelooft. Waar u verder ook vandaan komt. Wie u verder ook bent. En het frisse water van de geestmensen is niet alleen beschikbaar. Maar u hebt het ook nodig om daarvan te drinken. Nodiger dan u ooit zelf zult beseffen. U weet toch dat een mens die niet drinkt. Dat die uiteindelijk uitgedroogd raakt. En in principe ben je dan uiteindelijk ten dode opgeschreven. Zonder God willen leven. En dat is ons alle van nature eigen. Zonder God willen leven heeft op ons uiteindelijk hetzelfde effect. Het droogt je uit. Het ontneemt aan je leven toekomst en perspectief. En dat is wat u in principe van nature wel doet. Zonder God leven. Zonder God willen leven. Maar ook dan is de Heilige Geest er. Misschien wel vanochtend. Om u, om jou dat gebrek onder ogen te brengen. Om je je uitgedroogde toestand onder ogen te brengen. En u te wijzen op de Heer Jezus. Die in deze wereld de Heilige Geest rijkelijk wil uitdelen. Aan iedereen die in hem gelooft. Hè? Of je nou een Egyptenaar bent, of een Babylonier, een Filistijn, een Tiriër of een Ethiopiër, een Urker of een Fries, maakt niet uit. Maar bijzonder is het dat juist deze landen worden genoemd. Het zijn eigenlijk de verzamelde vijanden van Israël. Egypte, het doodsland waar Israël vast had gezeten. Babel, het land van de deportatie. En wat had Israël ook last gehad van de Filistijnen, wat hebben Saul en David moeten vechten tegen de Filistijnen. En Tirus was ook zo'n afgod, Tirus. Daar kwam Isabel vandaan, met haar Baal, weet u wel, die getrouwd was met Aga, koning van Israël, en zo heeft ze Israël geïnfecteerd. Dus Tirus staat symbool voor het afgodendom dat Israël, dat godsvolk van alle tijden en plaatsen, wil infecteren. En dan de Ethiopiërs. In principe ook vijanden van God vanuit het oude testament gedacht. Maar wat wordt er van al deze vijanden van God gezegd? Dat ze stuk voor stuk zullen gelden als geboren inwoners van Jeruzalem. Hoe kan dat? Hoe worden mensen die vijanden zijn medeburgers van het volk van God? Door het rijken vloeien. ...van Gods heilige geest in deze wereld. Zo krachtig is die geest. Die geest die maakt van gezworen vijanden... ...tot geboren vrienden, tot geboren burgers van Zion. Dat is de kracht van Gods heilige geest. Zijn onwetenstandelijke werk... ...waartegen het hardste hart in deze wereld niet bestand is. De geest overwint elk verzet... Wie tegenstond wordt overmocht, zoals ze met een van onze gezangen zingen. Denk toch niet dat je God de baas kunt. Eén enkele wenk van zijn hand en de geestmensen verandert je totaal. Het hardste hart is week voor hem als was. Je kunt wel zonder God willen leven, maar als hij nou eens niet zonder jou wil. En daarom in je gaat werken met zijn heilige geest. Als hij je daarom eens laat drinken, uit die waterbronnen, al mijn bronnen zijn in u. Amen. Jezus is meerdere malen verschenen aan zijn volgelingen. Zo bereidde hij hun voor op zijn uiteindelijke hemelvaart. Ze moesten het nu zelf gaan doen, de verkondiging van zijn evangelie. Maar niet alleen bij hun bleef Jezus met zijn geest. Tot op de dag van vandaag is Jezus bij een ieder aanwezig met zijn geest. Het staat in de Bijbel waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam daar ben ik naar mijn woord in het midden met mijn geest en die geest dat is de geest van het Pinksterfeest zal vanuit de hemel wonderen doen op de aarde vuur en bloed en rookkolom maar geen nood al wie de naam van de heren aanroept zal behouden worden en weet u wie die naam des heren is dat is de naam van Jezus van Nazareth De naam van Jezus van Nazareth Die u Een paar weken geleden hebt gedood Over wie u hebt geschreeuwd Kruisigt hem En die geleden heeft Aan het kruis En is gestorven maar lieve mensen. Hij is opgestaan uit de doden. Het was allemaal een plan van God. Echt waar. Hij, heeft, hij is bij ons geweest. Zo vaak nog. En je kon hem aanraken. En je kon zijn wonden voelen. Wij geloofden het eerst ook niet. En Jezus verweet ons ook. Dat wij Maria niet geloofden. Die hem het eerst zag, Thomas? Ja, Petrus. Ik kon het ook eerst niet geloven. Ik kon het gewoon niet geloven, zonder eerst zelf mijn vingers in zijn wonden te leggen. Ik kon het pas geloven toen ik het zelf gezien had. En al mijn broeders zeiden het hetzelfde. Hij is waarlijk opgestaan. En toch, toch kon ik het niet geloven, zonder het eerst zelf te zien. Maar weet u, zijn woorden, zijn woorden. Van toen, die tellen ook voor u. Wees niet ongelovig. Wees gelovig. Vertel mij dan. Hoe kun je nou geloven zonder dat je hebt gezien? Dat zei Jezus toch zelf? Oma's. Jezus zei, omdat je mij gezien hebt, zul je geloven. Maar weet je, al die mensen. Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Beseft u wel, hè? Dat u dat bent. En u? En dat Jezus, toen hij dat zei, toen gaf hij ons ook een opdracht mee. Ja, ja, weet u wat de opdracht is? Trek heel de wereld rond. En maak het goed het nieuws bekend. Aan ieder scheps. En wie gelooft en gedoopt is, die zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Ja, doe dit dan ook. Elke dag weer. En laat u door niets weerhouden. Word een volgeling van Hem. Hij is de weg, de waarheid en het leven. <tied> Het lijkt toch wel een wonder, ik word er heel stil van. Hoe hij stier van een houten kruis, geslagen als een lang. Ik dacht hij wordt de koning, maar ik had het mis. Hij is mijn verlosser, ja, nu hij verrezen is. Kun je proeven zijn lot te zijn voor jou? Ierand Aalokman, het is volbracht, is wat hij toen zei. Hij deed I'm Een bijzonder woord van dank. Allereerst aan de leden van de musicalgroep die zo'n fijne bijdrage hadden aan deze eredienst. Ik zie jullie zo snel niet meer, maar jullie zullen wel ergens zijn. Maar Ah, kijk daar achterin. Het was heel bijzonder om naar uh, te kijken. Wat ik ervan heb meegenomen is uh, wat in het eerste gedeelte werd gezegd van ja, die doop. Prima. Maar als je dan ook maar leert vragen naar wat die dood betekent en verzegelt de gemeenschap met Christus en via hem ook met de Heilige Geest. Het was mooi zoals jullie dat in beeld brachten. Ik weet zeker dat velen daarvan hebben genoten en ik denk ook aan de muzikale meewerking, hier, hier links van mij. Nou, ik zal al jullie namen niet opnoemen als combo leden, maar het was heel fijn om naar jullie te luisteren. Er was ook medewerking van enkele leden van Valerius, zie ik, en... Dat alles stond onder leiding van Menno Hakvoort. Heel hartelijk dank. En ja, er zijn zoveel mensen die hebben meegewerkt aan deze dienst. Denk eens aan al die mensen die hebben meegeholpen om de zaal in te richten. Geluid, techniek, licht, al die dingen. Met één woord. Hartelijk dank uit naam van velen. Ik stel voor dat we de heere God ook gaan danken. Heren in de hemel. Hartelijk dank dat ze het Pinksterfeest mochten vieren. Hartelijk dank dat het nog pinkster is, want uw zoon gaat nog rond in deze wereld, uitdelend de gaven van zijn heilige geest, die hij zo duur heeft gekocht met zijn eigen bloed. Die heilige geest werkt nog vernieuwend op mensenlevens in, breekt de hardste harten, en daarvoor zij u alle lof, dank en eer, en zet dat heerlijke werk heilige geest onder ons maar voort, tot op de jongste dag heb dank voor dit samen zijn dat we mochten hebben, voor alles wat u daarin gaf, voor ieder die zich zo vol overgave heeft ingezet. En het zijn er velen, te veel om op te noemen. Want als je daaraan zou beginnen, zou je ongetwijfeld mensen vergeten en geen recht doen. Maar heren, u weet van ieders inzet. Heb dank daarvoor dat u nog altijd mensen ertoe roept en bekwaamt om zich vol enthousiasme in te zetten voor de gemeente en voor de zaak van het evangelie. En wil ook daar alsjeblieft mee doorgaan heren. Mensen maar enthousiast maken voor de zaak van de gemeente, opdat we met velen onze schouders eronder mogen zetten. Ga zo alstublieft maar met ons mee, heren, het verdere van deze week in. En breng ons zondag toch nog samen in uw huis om uw grote naam te loven en te prijzen. Want dat bent u waard, vader, zoon en heilige geest. Amen. We gaan zingen, zegen mij op de weg die ik moet gaan. Laat dan u allen heen in vrede met u meedragend de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de kostbare inwoning van zijn heilige geest, zij en blijven met u allen.